rond het water van in Weverwijk. En waarom juist daar wordt gezocht, is nog niet helemaal duidelijk. Gisteren hebben bijna 700 vrijwilligers meegeholpen... met het zoeken naar de jongen die sinds donderdag spoorloos is. Het is druk op sommige wegen naar Duitsland. En dat komt niet alleen door grenscontroles... maar ook door Nederlanders die in Duitsle Duitsland vuurwerk komen inslaan. Dat meldt de ANWB. Ook de verkopers in eigen land hebben druk. Er worden flinke bedragen afgerekend, horen we bij Hart van Nederland. Ik zit tegen de 2000 aan, denk ik. Maar rond de 800, 900. Ongeveer rond de 1000 euro. laatste jaar dus extra veel knallen. Ja, Het is vooral druk met afhalers die vooraf vuurwerk hebben besteld. Sommige winkels gingen vannacht al open. En de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo... Die, komt, die hoopt dat hij in zijn carrière duizend doelpunten maakt. Als hij geen brochures oploopt, moet dat lukken... zegt hij tijdens een voetbalgalen in Dubai. De 40-jarige Ronaldo moet nog 44 goals halen... en dan, dan heeft hij dat. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt. Het wordt twee graden in Limburg tot zeven aan zee. En later in de middag en vanavond is er vanuit het noorden kans op een enkele bui. En dat was het nieuws op Radio 538. Nou, dan waar lach je nou? Ja, omdat ik weer helemaal rot zit te verspreken en ik oh. net me uitlacht. Ja, nou, nou, dat joh. maakt niet uit. Even kijken naar de weg. Het is druk, zoals je al zei. Even richting Duitsland voor de grens. je de A1 en de A12 en ook via de A76. Hou rekening met grenscontrole. Die kant op voor je paspoort, andere kant op voor je vuurwerk. Dan de A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevenlaken 18 minuten ongeluk gebeurt. Ook de Oda A7 vergat ik. Ook daar naar de grens met Duitsland. 20 minuten. Even kijken naar de A12. Kom je vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar gaan ze. Kofferbakken vol tussen de grens en duiven. 31 minuten. De A15. Uh, Groep ik hem naar uit? Zijn er? We zijn er de... Rotterdam Gorkum bij Gorkum. 26 minuten. 58 Tilburg Breda voor Tilburg of 10. En van a uh, 58 Tilburg Eindhoven voor best heb je zo'n 8 minuten extra controles op snelheid A 12 Utrecht Gouda A 375 A15 Rotterdam Gorkem 93. A 27 Hilversum Utrecht 876 en de A28 hoge veenassen 165-0. Waar je ook van houdt.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 Dit is de 538. Honey! tot 1000. Ja. Lindo de Ja, Lindo de weet weet Valk. die altijd zijn, maar die zullen zo meteen wel komen in de party tot 1000 daden. Nou, de we misschien. Radio 538. 533. 32. Hey.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 Tiek, tik, tik, tik, tik. Van een hapje. Van een ah, ja. Doe het van me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het draag. Draag, draag, draag, draag, draag, draag. Oh yeah. Voel het voor me, voel het aan. Proef er zo je zoete laag. Laag, laag, laag, laag, laag, laag. Oh yeah. Doe het goed, papi? Gooi je face omlaag, laat. gooi je billen omhoog ja. Schatje, laat je gaan, gaan. schud je heupen los ja. Zet je body aan het werk, laat je body trillen mm. Shit, dat billen is buiten naads, net de rem ruimte vullen. Gooi je face omlaag, laat. gooi je billen omhoog Schatje, laat je gaan, gaan. schud je, je, je heupen los Houd hey. erop, ik wil graag met deze dame chillen Doe het voor me, doe het laag Het is niet moeilijk voor je, doe het draag Draag, draag, draag, draag, draag, draag. Goed, goed. Voel het voor me, voel het aan zal je zoete lach laag. lach laag, lach laag, lach lach lach oh yeah nee. Doe ik het goed? papi papi papi papi wiekkes huppi papi papi papi papi papi papi papi papi papi papi papi papi papi papi papi papie, papi papi papi papi papi papi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 in de party top 1000 bij 538. Ja, je zit er letterlijk middenin. Bijna richting 500, dan zijn we op Delft. Uh, en een, uh, een, een stemmenjacht. Ja. De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Met Esmee uit Hagenstein, Een goede middag, Esmee. Hallo. Hoe ga jij uh, de auto nieuw vieren? Uh, ja, gewoon gezellig thuis. Met mijn familie, met oliebollen. Dat is leuk. En uh, is er bij jullie, uh, gaan jullie van het vuurwerk? Of zeg je... Uh, dat, uh... Nee, ik kijk. Ja, <laughs> ja dat kan, ja, die kan Ik blijf veilig binnen en ik kijk wel naar buiten. Oh ja, heel goed. Ja, verstandig. SB-Hert-Agerstein, wij gaan een, een speciale ronde spelen... eindejaarseditie van de stemmenjacht. de voor waar het om gaat. Daar zit 10.000 euro in en daar hoort een stem bij. Als jij het goede antwoord geeft op de vraag van wie is die stem... win je die 10.000 euro. Dat is spannend, hè? Ja, dat is heel spannend. Dan gaan we nu één keer luisteren naar de stem. Procent... Wie zou dit kunnen zijn? Ja, ik denk aan Raymond Mens. Raymond mens, dat is die uh, politieke analist en zo, toch? Van de ja, televisie. Ja. Oe, ja. Goeie gok, we gaan dat even checken. Het antwoord is fout. Nee, nee, SB. Helaas. Ja, jammer zeg. Mag ik je danken voor je deelname? Ja, jullie ook dan. En een hele goede jaarwisseling. Dag hoor. Dankjewel. Oei. Ja, zo kan jij ook de volgende kandidaat zijn via 538.nl voor de 5 538 Stemmenjacht. En door met de Party top 1000 met Tiësto. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan op 538.nl. Listen. Van Max in de party top 1000. De 1000 lekkerste feest. Gewoon ja, even knallend het jaar rijden. Weet je allemaal in het lijk. dan ook niet? Ja, we konden het ook saai doen, maar ik denk, we gaan er even vol tegenaan. Mocht je je kofferbak met vuurwerk hebben liggen, dan even voorzichtig met de volgende drempel. Want goh, Dead Mouse en Cascada. I remember. voor Deadmau5 en uh, Cascade. Wat zei, ik zei Cascada, dat is die andere. Dat zijn die van Everytime a to Touch. Dit is Cascade. Is Engels is moeilijk, weet je wel. Bijvoorbeeld ananas in het Engels. Ik weet nooit of het nou NS of NNS is, weet je wel. Superlastig. lastig. meteen in de Party Top 1000, Jan Smir. Luister naar 538 en start het nieuwe jaar met... 10.000 euro. Gefeliciteerd! De eindejaarseditie van de 538.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 We wensen je een sprankelend 2026. Op een jaar vol gezondheid, geluk, goed eten en voordeel. Met deze week in de bonus... A-Excellent oliebollen en appelbilliers, 6 plus 3 gratis. A-Excellent gourmet minis, 2 plus 1 gratis. A-Borrelhapjes en ronde bakjes, 3 stuks voor 5,99. En A-Handepersinezappelen of bloedcinezappelen, 2 netten voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Download nu de gaspedaal.nl-app en vind in no-time jouw perfecte auto.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 En heerlijk, voor vanavond, appelbeignets. 4 stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi. 538, hier de party never stops. De 538, party tot 1000. Ja, lekker mannen, party tot 1000 met Jan Smit. Sorry. 538. 526... Er de morgen in. Je luistert naar de radio, een vage show doet je ontwaken. Een vogel pleit, je moet de deur weer uit. Op weg naar school, of waar het weg. Er lacht opeens een meisje blij, je haalt Moving. Get up, get up, get up, get up. 525 in de party top 1000. Duizend liedjes waarmee je wel het oude jaar kan eindigen. Hartstikke idee. Met een, uh, een nummer uit de 90s. Ja, die had daar swingbeat. Weet je nog? Dit, beetje swingbeat. Joe Public, live and learn op 524. The subject is not to be ignored Kick it to a the form of true experience, cause if you're not your whole life will be spent, doing time for a crime, you say you didn't even do, the only fool that you're fooling is the fool that is you, didn't even turn around and check the secret rig is burning, I guess it's true it what they say, it without living, there's no learning, yeah, and this is from the J, the O and the E, Mary, Mary, Mary, it's quite contrary, yo, how did you earn your dough? You didn't finish through you ain't got no job. But to the human eye, it's pretty simple. They're always talking about what you want is respect. But never thinking about the little boy you neglect. Spinning a storming of years and I'm living hell. Now realize one day he's ending up in jail. If on the other hand is Dan, my man planned to scam and I'll be damned. It was the ultimate free flam. People saying that it was easy as pie. But little did damn know he was about to die. Oh. I feel more Like you do it like you like you do it like you fly like you do it like a woman like you do it like you like you do it like you try Deze gasten ken je ook nog wel, toch? The Village People, lekker man. Nee, de Party Top 1000 tot oudsjaar. Lekker feestvieren met de duizend grootste feestkrales van Vijfjacht. Waar beleef jij de Party Top 1000? Berichtje en spreken kan altijd, en Via de Vijfjacht. Dit is In The Navy. Where can you find pleasure? Search the world with treasure. Learn science, technology. Where can you begin to make your dreams all come true? On the land of heart. Can You learn to fly, play in sports or skin That study oceanography Leider swift. in de Party Top 1000. Open Light is de jaar favorite van deze week. Ik had even een beetje tijd, moet wel kunnen toch heen. Zometeen het nieuws met Esther lendo Norris met wereldkampioen Formule 1. Maar... Ja, Verstappen is toch de beste. je hoort zo waarin? Zometeen in de 538 Party Top 1000.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 Het is kerstveel bij Intratuin. Met maar liefst 40% korting op het hele kerstassortiment. Kom dus snel langs bij Intratuin.